4 uur. Dit is Radio 1. Met Bas van Ven en Suzanne Bosman. Hoe vies zijn webwinkels eigenlijk? We shoppen steeds meer online, maar dat betekent dat er ook steeds meer van die witte busjes met pakketjes heen en weer rijden. En de gemeente Moerdijk moet worden opgeruimd. Letterlijk, want dan kan de haven expanderen. Dat was het plan van Ed Nijpels. Hoe vindt hij het nu dat de Moerdijkers meerderheid zelf best mee willen doen? Nu eerst het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. Minister Kamp ziet op dit moment geen aanknopingspunten om bij te dragen aan een doorstart van de failliete aluminiumfabriek Aldel in Delfseil. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Ondernemers uit de regio hadden een reddingsplan opgesteld waarvoor ze zo'n 50 miljoen euro subsidie wilden. Maar dat geld krijgen ze dus niet van de minister. Kamp concludeert dat het plan nog onvoldoende is uitgewerkt. en wijst erop dat Aldel al langere tijd verlies leed. De minister debatteert vanmiddag met de Kamer over het Groningse bedrijf voorafgaand boden werknemers hem een petitie aan. Kamp zei toen te begrijpen wat er in Groningen leeft. En als ik naar de Kamer toe reageer, realiseer ik mij heel goed... Uh, waar ik het over heb, over welke mensen wat ik heb... en wat er speelt in Groningen. Dus wees u ervan overtuigd dat uw zorgen gedeeld worden... en of het de uitkomst ook is, iets is waar u tevreden mee zult zijn... Ja, dat zullen we af moeten wachten. De situatie ziet er voor Aldel niet goed uit, zei de minister.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 Eind vorig maand bleek dat de kistoscopen in het diaconessenhuis niet op de juiste manier zijn gedesinfecteerd. Er zijn geen bacteriën op de apparatuur aangetroffen. Het ziekenhuis roept de patiënten voor de zekerheid toch terug. De politie heeft een tiental tips binnengekregen... naar aanleiding van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst op Nieuwjaarsdag. Zweekhorst werd s'avonds in zijn woonplaats Berkel en reis van dichtbij op straat doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. De moord op de GGZ-directeur is voor de politie nog steeds een raadsel. Het programma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan de zaak. De politie trekt de tips nu na. Koning Willem-Alexander heeft in Utrecht nieuwe euromunten geslagen. Sinds de invoering van de euro in 2002 stond de afbeelding van koningin Beatrix op de munten. Fotograaf Erwin Olaf heeft het ontwerp gemaakt met Willem-Alexander. Vanaf morgen kan met de munten worden betaald, zegt verslaggever Menno Reemeyer. Er zijn er al 30 miljoen van gedrukt inmiddels. Die worden dan bij de supermarkt afgeleverd. Het gaat alleen om de euromunten, 10 cent tot en met 2 euro. De 1 en 2 cent zijn ook gedrukt, maar die komen in speciale setjes... die je of bij de munt kunt bestellen of gewoon kunt halen bij de boekhandel. Het weer overwegend bewolkt, maar op sommige plaatsen ook nog zon. In het westen neemt in de loop van de middag de kans op regen toe. Het is 4 tot 6 graden. In de avond en nacht breidt de neerslag zich uit over het land. En dieperland inwaarts kan de neerslag een winters karakter hebben. En hoe gaat het met de aanzet tot de avondspits? Kees Kwaks. Die uh, opent eigenlijk zoals gebruikelijk met de files bij Rotterdam. Richting Gouda staat er op de A20. bij knop uit de Prechtseplein, 3 kilometer...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 Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Hamsteren! Oh nee, nog steeds die kleupele plofkip bij de appie. Ik kan geen plofkip meer zien. Nee! Hm? Hey, kan Albert hij nou echt niets beters verzinnen? Nog eventjes en dan zak ik zelf ook door mijn pootjes. Hamsteren! Hamster! Ja, nu wil ik het zat.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 Radio 1. Avro Tros. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Welkom bij het laatste half uur van Radio 1 Vandaag. Thuiswinkelen via internet. Ja, dat klinkt heel duurzaam, want je hoeft de deur niet uit... maar de werkelijkheid ligt toch een heel klein beetje anders. Van Lammert de Bruin, onze collega van 1 Vandaag... horen we straks wat de trending topics zijn vandaag op de sociale media. Maar we beginnen met een dorp in nood. Meer dan de helft van de inwoners van Moerdijk wil weg uit dat dorp. Zo blijkt het een enquête van de gemeente. Vorig jaar deed de oud-minister Ed Nijpels... want dat is een commissie onder zijn uh, voorzitterschap het voorstel... om Moerdijk maar helemaal op te heffen. Volgens Nijpels wordt de economische ontwikkeling... van de haven Moerdijk geremd door dat dorp. En Ed Nijpels is nu bij ons. Meneer Nijpels, goedemiddag. Hey, ik wil even. Verrast door de uitslagen van de enquête... Nee, nog even ter correctie. Het was niet zo dat wij hebben voorgesteld om het dorp te laten verdwijnen. Wij hebben gezegd, de bewoners die weg willen... die moeten daarin worden geholpen. Mm -hmm. Dus door bijvoorbeeld een garantieprijs te krijgen voor het huis. En we hebben gezegd, het is uh, irreëel om te veronderstellen... dat je uh, een paar honderd hectare industrieterreinen bij kunt maken... en dat dat geheel de leefbaarheid voor het dorp uh, zal uh, bevorderen. Nee, die leefbaarheid gaat achteruit. Ja, en de bewoners geven nu ook in deze enquête aan... Uh, althans, de helft daarvan. Uh, dat ze uh, met de, de conclusies van die commissie eens zijn. Ja, precies. Ze zien het als een belangrijk signaal. Er is onvoldoende balans tussen economie en leefbaarheid. De helft wil nu weg. Uh, dus u bent niet verrast door de uitslagen van de enquête. Nee, nee. Want we hebben natuurlijk ook gesprekken gehad met uh, de woners. En ja. we hebben ook uh, van die woners het nodig te horen gekregen. Overigens is het zo dat als je even kijkt verder in de enquête. dat blijkt dat uh, zo'n derde van de mensen die in eigen woning bezitten dat die weg willen, mm -hmm. nou, dan gaat het om een, 300, uh, woningen, uh, in, een kleine 300 woningen in de Moedijk. En uh, de oplossing is eigenlijk heel simpel, want die mensen weten ook nog niet zeker of ze weggaan. Maar die willen in ieder geval wel de zekerheid hebben dat als ze weg willen, dat ze dan in ieder geval een huis kunnen verkopen. Die huizen brengen ongetwijfeld nog geld op. En uh, ja, daarom is de oplossing ook zo simpel als er een garantie komt, waardoor die mensen zeker weten dat ze straks uh, hun huis nog kwijt kunnen... En dan kunnen die mensen rustig afwachten of ja. de maatregelen die worden genomen, of die inderdaad genoeg zijn om die leverheid overeind te houden. Dus wat dat betreft is de oplossing is voor provincie en gemeente eigenlijk buitengewoon simpel. Maar kostbaar, want dat betekent wel dat ze nee, geld moeten staan, toch? Nee, nee, niet kostbaar. Want als we kijken naar het totaal aantal woningen, er zijn zo'n 500 woningen in, uh, in Moerdijk. daarvan zijn er 300 koopwoningen. Maar als je telt, dan staat dat twee derde daarvan weg wil. Praten we over 250 woningen. En dan praat je over woningen, uh, praat je alleen maar over verschil. Uh, tussen de, de verkoopprijs en, en, en, en, en wat de waarde is. De waarde. Dus met andere woorden, ja. het gaat om een, uh, een garantie dat ze hem kwijt kunnen. Ja. Overigens is het ook zo dat als die huizen door de, uh, worden verkocht uh, of worden opgekocht door provincie en gemeente, dan kunnen die vervolgens ook weer worden betrokken bij andere plannen. Dus uh, het is veel minder kostbaar dan men denkt, maar het geeft wel, en dat is het allerbelangrijkste, en daar hebben wij ook als commissie op aangedrongen: het geeft zekerheid aan hm. de bewoners, namelijk als ik ooit weg wil, als het mij niet bevalt... dan staan de provincie en de gemeente achter mij. Maar wat wilt u dan met hun huizen doen, meneer Nijbels? U zegt betrokken worden bij andere nou, plannen... dan wordt ze gewoon nou, afgebroken. Nee, dat ligt dat, dat eraan. Nee? Want uh, ja, u, u kent het dorp niet, maar ik ken het wel. We uh, liggen natuurlijk aan uh, waar die huizen staan. Er zijn op dit moment ook staan een aantal huizen leeg. Er staat een hele grote kerk leeg. Er staan andere gebouwen leeg. Zie, als een aantal bewoners daar willen blijven wonen... dan is dat hun goed recht. Daar moet je er ook voor zorgen. Dan moet je zorgen dat wat dan blijft wonen in het dorp dat uh, die dorpskern leefbaar blijft. En daarvoor heb je geen rigoureuze maatregelen nodig. Maar je hebt wel natuurlijk, want dat kun je iets voorkomen... de overlast van al die nieuwe ontwikkelingen. Ja, maar hoe, hoe garandeer je dat het leuk blijft voor de mensen die achterblijven? Dat, dat nou, er nog altijd hele een supermerk geven, nee. en een, een pinautomaat en, en dat soort dingen... Dat ja, dat ja, ja, maar, maar de, de, de, de gemeente de overheid gaat niet over pinautomaat. Daar gaan de banken over. Nee, waar het gaat, gaat om leefbaarheid dan, toch? Het gaat om leefbaarheid, ja. Maar uh, die... die, die, die, die, die wij hebben gezegd, als je dat dorp, als je het industrietrein gaat uitbreiden, dan eh, wordt die leefbaarheid, wordt het ja. geeft die mensen de keuze. En die mensen die die keuze maken, die maken er gewoon verder zelf uit of ze vinden dat het dorp met een paar aanpassingen nog leefbaar genoeg is. Ja. Of dat je toch te veel overlast hebt. Dus de keuze moet bij de mensen liggen. Ja, dat, maar dat is uiteindelijk bepaalt de overlast of die mensen willen blijven of niet. Want dat ja, zal de leefbaarheid. Ja, ja, Maar die overlast, dat staat ook in het rapport, die overlast neemt toe. Ik zal u een voorbeeld geven. Een van de maatregelen die nodig is om die overlast tegen te gaan, dat is een geluidsval van 30 meter hoog. Ja. Nou, ik geef u de verzekering dat het toch nergens in de wereld is dat ze toont. Dan, dan wordt op dorp een succes gekomen. Ja, Er zijn misschien mensen die zeggen, ja, ik heb daar geen probleem mee ja. met die geluidsval. Ja, maar... Uh, maar de vraag is, is dat een verstandige investering? En wij zeggen nou, investeer dan in een paar andere zaken. En investeer ook in de mensen die weg, weg, weg willen. Ja, dus eigenlijk heeft u dat dorp, of tenminste wordt het dorp dan toch gewoon opgeheven. Nee, Net zei je van, nee, conclusie. maar daar komt nee, het dan nee, toch wel nee, op neer. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, want dat is een verkeerde conclusie. Of dat doen ze Zo, dan zelf? Wordt, het dorp wordt niet opgegeven. Mensen, mensen gaan weg. Mensen die uh, willen blijven wonen, uh, die blijven wonen, maar die zitten wel in het dorp. Wat overigens nou in andere delen van het land, in Groningen en Limburg ook gewoon, Dat een dorp waarvan een aantal woningen leeg staan. Ja. En daar moet je dan maatregelen voor nemen. Maar de keuze blijft aan uh, de mensen zelf. Maakt je niet wijs dat het een soort groen Eldorado zal worden nee. als je 300 hectare industrieterreinen bijmaakt. Absoluut met een 30 meter hoog wal omheen. Dank uit Nijpels. Radio 1 vandaag. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Het college voor examens gaat een schadevergoeding eisen... voor de kosten die gemaakt zijn voor de examens... die vorig jaar opnieuw moesten worden gemaakt... door de diefstal op het Imen-Goldoen-college in Rotterdam. En die kosten die willen ze dan verhalen op de verdachte... van de diefstal Onderwijsredacteur van de NOS. Josephine Truiman is hier. Josephine, hoeveel geld gaat het dan over? Nou, Het precieze bedrag van de, van de schadeeis is nog niet bekend... Um, maar je moet je bedenken, door die diefstal toen vorig jaar in mei... zijn er 17.000 eindexamenkandidaten die opnieuw het eindexamen VWO moesten doen. Um, het produceren, het maken, het distribueren van één examen... is volgens het college van examens... 100.000 euro ongeveer. Daar komt ook nog een keer bij dat er een aantal leerlingen... ongeveer 26 om precies te zijn... hebben gebruik gemaakt van de zogenaamde inkeerregeling. Als je het examen had ingezien of je had iets doorverkocht... en je had er spijt van nou, en je biecht dat op... dan mocht je opnieuw examen doen. Die kwamen er ook bij. En dan was er nog een groep leerlingen van het Ibn Galdoen hadden het ook ingezien. Nou, betuigde spijt. En alsnog mochten die ook opnieuw eindexamen uh, doen. Dus eigenlijk al die kosten, meer dan een, uh, een ton, uh, zal, het, uh, zal het zeker uitkomen. Ja. ja. En dat wordt dan verhaald op de verdachten van het diefstal. Ja, dat is wel verdachten. de bedoeling. De verdachten. Vooralsnog de rechtszaak die begint aanstaande maandag. Er staan er elf, uh, elf verdachten staan voor de rechter. Dus die moeten natuurlijk eerst veroordeeld worden. Wil okay. men daar de claim ja. kunnen neerleggen? Pas dan gaan ze daar uh, ja. helemaal naartoe. Ja. Ja. Wat, wat vindt de staatssecretaris van onderwijs van de Dekker? Ja, we hebben die snel even om een reactie gevraagd. Ja. En die laat uh, weten dat hij dat een hele logische stap vindt. Goed mm -hmm. idee. Hij zegt, ja, uiteindelijk is dit allemaal belastinggeld van ons allemaal. En dat is geld van mij en van u. En dat moeten we gewoon terugvorderen. Uh, Precies, bij die alverdachte. Ja. Maandag voor de rechter. Dankjewel. Joost Vintra Dancing To the music vibe And the boys Just the girls With the girls in the hair While the shout to men just sit way over there And the songs They get out of Each one better than before And you're singing the songs Thinking this is a life And you wake up in the morning And your head is What's the size Where you gonna go Where you gonna go Or go? where you gonna sleep tonight And you're singing the songs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 wake up in the morning and your head feels full of stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels full of stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? live. Trending Topics met Lammert de Bruin. Ja, Lammert, er zijn van die dagen dat je het wel een beetje kunt voorspellen. Ja, Bader Hari, de rechtszaak tegen hem, is vandaag uh, na maanden weer hervat. En uh, in de zaal zaten ook veel twitter en de journalisten. En advocaat Fiek van Badrari die had er eigenlijk niet zoveel zin in. Zij uh, eiste een twitterverbod. Uh, ook om te voorkomen dat getuigen op de gang... waar onder Karo-brandpuntjournalist Dirk Baaiens... Uh, buiten de rechtszaal uh, zouden beïnvloed worden door tweets... Over de rechtszaak. Nou, de rechter ging er niet op in. En uh, de journalisten moesten in een wifi-loze ruimte zonder telefoon gaan zitten. <lacht> dus dat was <lacht> nog even een dingetje. Maar uh, goed, het is allemaal is goed even het beetje. Ja, precies. <lacht> uh, kijken jullie wel eens naar Scam City? Nee. nee. Het is een programma op National Geographic... en het onthult hoe oplichters te werk gaan in grote steden... met veel toeristen. En dat klinkt zo. Ik ben Conor Woodman. En in Scam City, ik set mezelf op als bait. Dit well, is niet zijn geïnvloed. Een willing victim om te vliezen. Ik zal de scammers in the act. Doe je waar mijn wallet is? En de tricks van de trade. Because why? It's too dangerous? And I'll expose them face to face. We are filming you scamming me. Scam City. I get scammed so you don't have to. Yeah, yeah. Er zijn oh ja. altijd een beetje oneigenlijke motieven daarbij, vind ik daarbij. Van, ja, ik onthul het, maar intussen is het allemaal wel zo spannend. Precies, het ja. is allemaal heel erg spannend, en hij laat dus oplichters in de val lokken die dan hun verhaal vertellen hoe ze te werk gaan. Uh, ze waren een tijdje geleden ook in Amsterdam, maar nu blijkt dat de oplichters die daar toen te zien waren dat het acteurs zijn. Dat geldt denk ik voor alle mensen die wij zien in het programma. Ja, nou goed, volgens burgemeester <laughs> Eberhard van der Laan wel. Dus de oplichters want zijn het... acteurs, zijn oplichters. Ja, ja. dus het, we, we zijn ja. eigenlijk ja. zelf een beetje ja. opgelicht. Dat blijkt uit ja. antwoorden op vragen van VVD-raadslid Robert Vlos. Dat uit AT5. en Een serie van acht herhalingen zou daarom ook geschrapt zijn. Waaronder dus de aflevering van Amsterdam. Hm. Verder een opvallende oproep van de politie in Den Bosch vanochtend. Zij uh, roepen twee onbekende inbrekers op zich te melden... in verband met hun eigen gezondheid. Bij een inbraak vannacht in een pand dat verbouwd wordt... Uh, zijn ze mogelijk in aanraking gekomen met asbest. Goed, waarom ze zich bij de politie moeten melden en niet bij een arts... dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, ze moeten zich dus melden. Misschien nee, dat ze luisteren. slim, hoor. Dit is wel heel ja, ja, doortrapt, ja, hè? He? Ja, misschien zijn ze gewoon nog naar de dokter gegaan... en dus <laughs> ze heeft dicht ja, precies. Ja. Zou, ja, kunnen, ja, zou ja. kunnen, zou ja. kunnen. Zou ik wel doen als ik inbreken was. Nou, en verder werd er gisteren een oproep gedaan... door Fox-sportpresentator Jan Joost van Gangelen omdat zijn auto gestolen was, een zwarte Audi A6. Hij deed uh, een oproep op Facebook, er werd ook over getwitterd. Ja? Hij loofde een beloning uit voor de gouden tip. Hij heeft hem terug, hè? Maar hij heeft hem terug, <laughs> ja. Maar niet meer helemaal in de staat waarop hij uh, hem had geparkeerd. Uh, hij blijkt gebruikt te zijn bij een ramkraak in Emmeloord vannacht. Ja? Ze hebben geprobeerd een pinautomaat open te rammen. En dat is niet helemaal goed gegaan. Nee, de Audi is wel opgeramd. De Audi is wel opgeramd. Ja, Daar is niet veel meer van over. Goed, dat uh, tipgeld... Nou, we geld, lachen uh, er wel om, maar het is heel uh, het is zielig, wel, het is wel, ja, zielig. Met name ja. voor de verzekeraar van Jan Joost, denk ik. Ja, ik ja, kan het tipgeld wel in zijn zak houden. Dus dat is het goede nieuws. Oké, okay, trending vandaag. Dankjewel, je wel, Lambert de Bruin. Vragen of opmerkingen? Mail naar radio@eenvandaag.nl. Ondanks de aanhoudende crisis en het lage consumentenvertrouwen... groeit de online markt werkelijk Booming. Online shoppen doen we allemaal, maar wat betekent het eigenlijk voor het milieu? Daarover kopte vanmorgen een, een ochtendkrant dat het heel slecht voor het milieu is. Bij ons de gast Wijnand Jonge, directeur van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor webwinkels in Nederland. Welkom meneer Jonge. Goedemiddag. Ja, u onderzoekt hoe we met z'n allen zullen gaan winkelen in 2020. Daar gaan we het straks over hebben, maar vanmorgen komt er dus ineens een verhaal over de impact, ja. milieu-impact van, uh, uh, van het webwinkelen. Nou, de kop die deed overigens geen recht aan het uh, artikel. Uh, de kop uh, was van uh, uh, online nekt milieu. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk de grootste klinklare onzin die je maar kan bedenken. Overal? Nou ja, een beetje, iedere maatschappelijke activiteit heeft natuurlijk impact op het milieu. Laat dat even heel erg duidelijk zijn. Mm -hmm. Uh, maar online is niet meer of minder uh, belastend voor het milieu... dan, laat ik zeggen, offline. Hè. Dus uh, het gewoon winkelen in, uh, in de winkelstraat. Maar ook die busjes die we allemaal kennen... die met pakketten rondrijden. Tuurlijk, iedere beweging uh, van een auto of van een busje... is natuurlijk belastend voor het milieu. Ik laat dat ook heel erg duidelijk zijn. Uh -huh. En het is denk ik ook heel erg belangrijk... dat wij als, uh, uh, als, als sector gewoon onze verantwoordelijkheid nemen... om die milieu-footprint, om te kijken van wat we daaraan kunnen doen... om die uh, footprint, uh -huh. hè, dus datgene wat we bijdragen... of uh, doen aan het milieu, om dat te verminderen. Wat doet ja. u daar dan? Nou, op dit moment uh, nog niet zo heel veel. En dat is natuurlijk het grote uh, wat we hebben meegemaakt en uh, geleerd in het onderzoek. is dat Vroeger lag natuurlijk uh, die, die druk op de consument. Hè, want de consument... Hè, die gewoon naar de Winkelstraat rijdt. Die pakt gewoon zijn auto. Ja. Rijdt dan naar de Winkelstraat, Winkelscentrum. Haalt een, uh, iets op en vervolgens gaat hij weer terug. In de auto. Ja, dat maar we steeds minder met de auto. Want daar is een beleid op gevoerd. Dus je kunt niet parkeren. En het duurt heel lang voordat je er bent. Dus je pakt de fiets maar. Nou ja, dat is ook een regel. Dat, dat is ook een van de argumenten waarom het online winkelen zo populair is. Hè. Hm. Uh, en wat je bij, bij het online winkelen hebt. Is dat consumenten die bestellen heel veel online. En vervolgens uh, worden al die producten, worden, al die pakketjes worden verzameld. Ja. Dan rijdt er één busje. En rijdt dan vervolgens een hele wijk langs. Met, met uh, producten en pakketjes ja. van heel veel webwinkels. Oké, okay, maar dan ga ik ja, een winkelstaat in en doe trekt. ik meteen boodschappen. En dan koop ik namelijk bij vijf winkels alle spullen die ik nodig heb. Er is één ja. keer rijden. Ja. En anderzijds, wat ik koop op internet, dat is wel eens fout. Dan moet het retour, dan moet er weer een bus komen die het komt ja. ophalen. Dat is twee nou ja, keer rijden. Dat, dat is natuurlijk ook zo. Hè. En het, nogmaals, ik doe helemaal niks af van het feit dat ja. het natuurlijk ook zo is... dat als je iets gaat doen, dat dat gewoon een okay, impact heeft op het milieu. Nou, vroeg, u, vroeg Suzanne nu net een hele duidelijke vraag. Heeft u geen antwoord op gegeven? Wat bent u aan het doen? Hoe zorgt u ervoor dat dit duurzamer wordt? Nou, uh, één is, is denk ik heel erg van belang om te onderzoeken... wat is nou daadwerkelijk die impact? Ja. Hè? Want het, het verandert allemaal razendsnel tempo. We gaan steeds meer online winkelen, dus die impact wordt natuurlijk ook steeds groter. Ja. Nou, Het is aan onze sector om daar natuurlijk een goed antwoord op te vinden. Wij moeten uh, als webwinkels consumenten stimuleren... dat het niet altijd even wijs is, wellicht om een product... maar uh, binnen een uur uh, thuis gelift te hebben. Dat is vaak ook helemaal niet nodig. Dus je zou kunnen bedenken aan een soort... Uh, uh, footprint label, een, een groen label. Hè? Want hmm. als je dat op deze manier bestelt, op die manier doet... dan weet je dat bijvoorbeeld die pakketjes verzameld worden... dat er maar één keer een busje rijdt ja. en gaan ze maar door. Nou bent u belangenvereniging de behartiger van de belangen. Uh, een van de hele grote webwinkels die we hebben is bol.com. Ja. Is een onderdeel van Arold. Uh, die sturen ook allemaal spullen heen en weer. Er worden heel veel van die pakjes gedaan. Ze verdelen nu ook bij Arold-vestigingen... maar nog ja. steeds gaat het veel met bussen. Uw vereniging, wat zegt hij nou tegen zijn leden? Wat zegt u tegen zo'n bol.com? Hoe moeten ze gaan vergroenen, verduurzamen? Nou, wij denken dat, zijn ze er maar bezig? Uh, nou, ik denk dat heel veel webbingen er helemaal niet mee bezig nee, zijn. Daarom. Want de, de dynamiek van de markt is dusnaar groot... dat iedereen enthousiast is en het gaat allemaal goed. En, ja, weet maar, je, en, en dus ons... is die kop wel terecht die in de krant staat... nekt milieu, nou, zolang ja. je niks doet... Nee, maar als je dus zegt online nekt milieu... dan, zou, dan is online afgezet tegen offline. En dat mm -hmm. klopt het natuurlijk niet. Hè? Want offline is even nee. belastend voor het milieu als online. Maar dat laat, dat, dat laat onverlet dat wij als belangenvereniging... als sector, als al die webwinkels en ook als consumenten... Ja. moeten we ons gewoon dat aan... Uh, uh, ja, het is van belang dat we dat gewoon serieus nemen. Want u zegt, daar, daar is eerder niet over nagedacht. Men was alleen maar bezig met groei en, en, en ja. dat soort dingen. Dus dat is een enorme inhaalslag die er nu uh, gemaakt er moet, moet worden. Er moet een enorme inhaalslag gemaakt van awareness. Want dat, dat mensen En begrijpen. wat zou je dan kunnen doen? Want daar bent u misschien wel al een beetje over aan het nadenken. Nou ja, wij denken onder andere aan het opzetten van een groen label. Hè, wat, wat gekoppeld is aan verpakkingen. Een groen label wat gekoppeld is aan, aan, aan het afleveren de keuzes die de consumenten moeten maken. Ah, moet de consument hier, moet dan de keuze de maken. De consument moet de keuze maken. Die, die zegt van jongens, ik wil het pakje binnen een uur hebben. Nou, wat gebeurt er dan met die webwinkel? Nou, meteen gaat dat pakje naar één busje toe... en dat ene busje met tegen heel veel geld gaat dat rei, rijden. Ja. Die consument bepaalt dat natuurlijk. De consument is aan de macht. Nou blijkt het onderzoek van PwC... het Fries- en Kouderskantoor... dat het aantal retouren met name zo'n hoge CO2-uitstoot verzorgt... met name in kleding waarin geshopt ja. wordt. 60% van al die broeken die we bestellen en jurkjes... Die die gaan terug, want ze passen niet, zijn niet leuk. Noem ja, maar op. ja goed. dat is ook zo. Daar zit heel En daar gaat heel veel handel in om. Daar gaat zeker heel veel handel in om. Concreet, wat gaat u daaraan doen? Nou, wat we daaraan kunnen doen, we kunnen kijken naar nieuwe technologieën... die ons gaan helpen mm -hmm. om daar uh, oplossingen bij die consument thuis te brengen. Want als je nou in staat bent, bijvoorbeeld om thuis... achter de, de, de, de computer, achter de tablet... om daar bijvoorbeeld via 3D-pasmodellen te kunnen kijken... van hoe kunnen we nou beter uh, jurkjes laten passen op jezelf... op, op je mm -hmm. eigen lichaam online. Nou, dat betekent ook dat je veel beter kan bestellen. Ander punt is natuurlijk gewoon dat je kan bedenken dat... Ik uh, dat ja, dat af... vind het allemaal mooi van die oplossing met tablet. Ik moet er gewoon die trui aan hebben in de spiegel kijken. Ja, maar dan vrouw langs lopen. Die zegt luk... van, nou, dat ziet er niet uit. Dus nu, dat is terug. Heel snel. Ja, maar uh, op het moment dat je dus eenmaal een trui hebt besteld en je hebt hem aangehad, et cetera. En hij mm. past. En je wil volgende keer weer diezelfde trui met of een, of een ander kleurtje, et cetera. Dan is het klik. En dan is het meteen goed. Ja. Ja, zo koop ik al jaren truien bij één winkel. Ja, en dat gaat de, online de, natuurlijk Dat gebeurt online ja, natuurlijk ook. Ja, ja, ja, ja, maar ja. Dat, maar ja, het punt is dat inderdaad, omdat het zo gemakkelijk is... Om het terug om te, dat je denkt, van, nou dan doe ik uh, maar een M en een, uh, en een L en ja, een X. Zo, Zouden we, we de de daar ziektel? niet iets aan moeten doen... en die klanten gewoon laten betalen voor die ecologische footprint? Ja, dat, dat, dat, dat ja. lijkt heel erg logisch vanuit het perspectief van, van, van milieu. Ja. Uh, tegelijkertijd zijn webwinkels natuurlijk heel erg bang... dat ze dan, als ze dan geld gaan vragen... Handel dat, verliezen. Dat ze de handel verliezen. Dat dan toch de keuze wordt gemaakt om het elders te gaan kopen. Want een ander doet het dus niet. En dan, ja, dat scheelt u gewoon kosten. Ja. En dan wordt het lastig voor die webwinkels. Ja, maar wij zijn toch ook tegenwoordig te poren voor duurzaamheid en voor footprints en uh, als consumenten? Nou, ik denk in het webwinkelland, dat we daar nog een hele grote slag te maken hebben. Ik ja. denk dat dat in de reguliere winkelstraat, dat we daar al een stukje verder zijn. En ja. dat wij echt van ver komen. En dat het absoluut een noodzaak is om, ja. maar daarom doen we dit ook, dit soort onderzoeken binnen ja. Shopping 2020, groot onderzoeksproject. Daarom willen we ook proberen dat, die, dat we die awareness bij die, niet alleen bij die uh, consument hebben, maar ook bij die webwinkelieren. Ja, die dus moet we... gaan handelen. Ja, de groene webwinkel komt. Met de fiets bijvoorbeeld. Dat zou geweldig zijn. Ja. Ja. Maar die jongen spreekt, er is vandaag een congres over webwinkels ja. in Utrecht. Ja. Daar, daar, daar was u al. Bent u ja. even uit weg gelopen. U gaat zo weer terug. Is dit een thema van de dag? Die, die kop van vandaag? Nou, dat wordt wel over, over gesproken. Ja. Um, en, en, en dan wordt natuurlijk altijd nuanceren gezocht, et cetera, et cetera. Maar wat, wat die, die webwinkel hier vooral bezighoudt, is van nou jongens, hoe gaat nou die, die consument shoppen in 2020? He? Want dat is een groot onderzoeksproject. Dat loopt en dat gaat over heel veel meer dan alleen maar milieu en ecologie. De dynamiek die in de markt op dit moment heerst. De internationalisering, alles wat op ons afkomt. De technologie. En de grootste key is dat vroeger was het zo... dat wij als consumenten achter de innovativiteit van bedrijven aanliepen. Ja, nu, nu is het andersom. Het is andersom. Ja, de consument gaat veel harder dan die bedrijven kunnen maken. Nou, spreekt u ook zelf hè? nogmaals. U bent de voorzitter van de Belangenvereniging. Gaat u dit punt nog meenemen, die eco-footprint? Ja, absoluut. Een van, gesprek, de, een, een van de dingen die uit voort gaat komen uit het grote onderzoeksprogramma... is ja. gewoon een e-ambitie... Ambitie voor Nederland. Ja. En daar zal ecologie en de footprint. Hm. En een enorm belangrijk onderdeel van uitgemaakt. U wordt niet het congres uitgehomd als u dat soort dingen roept? Nee, dat, wordt niet, nee, dat gaat niet <laughs> gebeuren. Er is dus wel wat awareness al bij, dat begint te komen. bij de handelaar. Ja, begint te komen. En bij de consumenten? Nou, ik denk bij de consumenten moet dat ook nog gewoon gebeuren. We kunnen wel zeggen dat die consument. Maar die consument kijkt uiteindelijk ook gewoon naar zijn portemonnee. Nou, die denkt: de Gemak van, nou, en niet de gemak, duur. Gemak, niet duur, eenvoud, snel, 24 uur. Dat zijn de grote waarden ook van online voor die consument. Allemaal een op pak, overal vanaf. Dat kan op de fiets worden gebracht. Het is groen en het is één maat. Toch? Daar waren we. <laughs> dat is Chinees. Nou, dat is innovatie. Ja, dat is gezellig. Ja, gewoon plat. Jongen van thuiswinkel.org. Hartelijk dank. en succes bij het congres straks. En tot zover deze aflevering van Radio ja. 1 vandaag. Kort over zes vanavond, 1 vandaag op televisie op Nederland 1. Met Susan Bosman. Ja, en ja, dat onder meer aandacht zeggen. voor de syrië in Montreux. Dat is nog een heel verhaal. Nou zeg, er is Precies. een conferentie. Ja, we gaan onder meer kijken bij Syriërs thuis... hoe die uh, het nieuws meebeleven. Precies. De dag van de dag. En wij zijn er gewoon morgen weer hier op Radio 1. Uiteraard met Radio 1 vandaag. Met een keur aan onderwerpen. Uh, ja, wat zouden we willen zeggen? Tot dan. Zeker. Het nieuws nu. Jeroen Chapkema. Dit is Radio 1.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 In Oekraïne spreekt president Janukovic met de drie belangrijkste oppositieleiders... na de gewelddadige dood van drie betogers. De president wil dat er een onderzoek komt naar een dood. Yanukovych zegt dat hij tegen bloedvergieten en geweld is... en roept de demonstranten in Kiev op om naar huis te gaan. Oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerië staat op de PvdA-kandidatenlijst... voor de Europese verkiezingen. Ze staat waarschijnlijk op plaats 2 na Paul Tang, Die werd in november door de leden gekozen tot lijsttrekker. En koning Willem-Alexander heeft in Utrecht nieuwe euromunten geslagen. Sinds de invoering van de euro in 2002... stond de afbeelding van koningin Beatrix op de munten. Vanaf morgen worden de eerste munten met de koning erop verspreid. En dat waren de hoofdpunten. Dan gaan we naar het weer kijken. Gerrit Hiemstra, wat wordt het? Ja, eerst even vandaag waren grote verschillen in het land. In het noorden en oosten bewolkte nevelig. In het zuiden en midden van het land was het mooi weer met opklaringen. Maar het gaat wat veranderen. Vanuit het westen nadert een regengebied. En dat breidt zich vanavond en vannacht langzaam over het land uit. De neerslag bereikt het noordoosten pas in de vroege ochtend. En daar kan dan ook wat natte sneeuw vallen. De temperatuur die zakt in het noordoosten naar 0 graden. In het zuidwesten wordt het 4 graden. En morgen is het bijna overal bewolkt. Vooral in de oostelijke helft van het land en in het noorden regent het af en toe. In het noordoosten opnieuw misschien wat natte sneeuw. Daar wordt het drie graden en het wordt een graad of zeven in het westen en zuidwesten. De wind waait morgen uit het zuidoosten, is matig, kracht drie tot vier. Morgen avond, dan draait de wind in zuidwest-Nederland naar het westen tot noordwesten. En neemt aan toe naar krachtige of hardwindkracht kracht zes tot zeven. Na morgen houden we dit weertype, veel bewolking, af en toe wat regen... In het noordoosten koud met een graad of twee. In het zuidwesten zacht met zeven graden. S'nachts kan het een paar graden vriezen. Vooral in het noordoosten en oosten. Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Suzanne, een normale avondspits. Het meeste bij Rotterdam. De meeste vertraging daar. Een paar files die qua lengte opvallen. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkem Bij Sliedrecht-West 4 kilometer vanaf Hendrikje de Ambacht. Na Breda op de A16 tussen Hendrikje de Ambacht en de Randweg Doortrecht 4 kilometer. En verder op de N15 vanuit Europort naar Rotterdam. Bij Spijkenisse ook 4 kilometer. Een waarmeesterwerk van Roman Polanski. Over een verleidelijke en intrigerende ontmoeting tussen actrice en regisseur.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 Kijk vanavond vijf voor half tien naar Sta op tegen kanker bij de Avro op Nederland 1. Declareren! Uh, declareren. Van nu af aan geen kaartjes meer voor de administratie. Mijn Parklijnkaart Kaart zorgt automatisch voor de declaratie. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn.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 Een Harde woorden en oneenigheid in Montreux... bij de vredesbesprekingen over Syrië. De kern verder met of zonder Bashar al-Assad. Het positieve nieuws? Er is nog niemand weggelopen. Het LOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemiddag begonnen in Montreux in Zwitserland. Daar zijn vandaag de vredesbesprekingen gestart over Syrië. Aan waar vooraf voor gevreesd werd is uitgekomen. De strijdende Syrische partijen stellen zich alles behalve verzoenend op. Je hoort een impressie van de eerste dag in Montreux. Mesdames et messieurs, les ministres, mesdames et messieurs, vous êtes bienvenue. It has been an extremely difficult path to reach this point Bashar Assad will not be part of that transition government there is no way no way possible in the imagination that the man who has led the brutal response to his own people could regain the legitimacy to govern the challenges before you and before all of us de partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. De Syrische regering wil aan de macht blijven. Maar voor de oppositie is dat geen optie. De meeste van de miljoenen Syrische vluchtelingen verwachten weinig van de conferentie. Syriërs sterven van de honger en de kou. En er zijn al eerder besprekingen gevoerd. Daar kwam niets uit. We geloven niet in een goede afloop. Ja, veel gedoeders. Ruzie, weinig positieve geluiden, weinig hoop. Een correspondent Sander van Hoorn in Damascus. Sander, heb jij misschien nog iets positiefs opgevangen over die besprekingen? Nee, het enige positieve puntje wat ik zou kunnen noemen. heb je zelf al genoemd: dat ze uh, niet de zaal zijn uitgelopen, dat ze naar elkaar hebben geluisterd. Misschien zelfs met uh, woede intern, maar die kwam in elk geval niet overduidelijk naar buiten. Was de conferentie bij jou uh, op de Syrische televisie te volgen? Ja, toch wel. En dat verbaasde me wel. Uh, integraal werd het uh, uitgezonden. Inclusief uh, de uh, woorden die de oppositie sprak. Uh, Eén televisiekanaal uh, zat ik naar te kijken en die had wel uh, tegelijkertijd de beelden van de betoging buiten. De betoging voor de regering. En dat overstemde soms het geluid van de uh, uh, oppositie. Maar toen stapte ik in de auto en uh, de Syrische staatsradio die liet dat wel gewoon integraal horen. En spreek het op straat. Ik heb er mensen natuurlijk naar gevraagd. En die hebben ook beide partijen gehoord, hier in het centrum van Damascus, waar ze dus achter de regering staan. Ik vond dat zelf eigenlijk wel opmerkelijk. Nou, nou, dat is misschien al een hele winst. Er was nog gesteggel ook, hè, tussen VN-chef Ban Ki-moon... en de Syrische minister van Buitenlandse Zaken... over de spreektijd van de laatste. Laten we daar heel even naar luisteren. Can you just wrap up in just one or two minutes? Uh, just no, I can't uh, promise you. I must finish my the speech. Then will uh, have to give... Uh, Nee, nee, nee, I must insist to respect the section group. Sir. Yourself, you live in New York, I live in Syria. I have the right to give the Syrian version here in this forum. Zijn minister Moalem vindt dat hij zijn lange speech gewoon moet kunnen afmaken, hè, meer dat hij helemaal uit Syrië naar Montreux is gekomen naar Zwitserland. Hoe kijken ze in Syrië aan tegen zijn geruzie met de baas van de VN? Nou, in het deel waar ik heb rondgelopen... waar ze dus achter de regering staan... heeft hij daar punten mee gescoord. Uh, daar zijn ze inderdaad van mening dat de wereld zich niet uh, met Syrië moet bemoeien... want de wereld levert wapens aan terroristen, zo zie je de gedachte. En de oppositie, daarvan zeggen ze hier in het centrum van Damaskus... dat zijn mannen en vrouwen die al zo lang niet meer in Syrië uh, geweest zijn... die vertegenwoordigen ons niet. Dus Moalem heeft daar punten mee gescoord, maar dat is tegelijkertijd het probleem. Hij leek te preken voor eigen parochie en dat geldt natuurlijk ook voor de oppositie. Dat geldt voor de Amerikanen, de Russen en al die anderen die daar het woord hebben gevoerd... De loopgraven die zijn betrokken, maar we wisten al waar ze lager Er is wat dat betreft eigenlijk niks veranderd vandaag. Sander van Hoorn vanuit Damascus, dank je wel. Een ogenblik geduld alstublieft. Een ogenblik geduld alstublieft. Ja, nou een ogenblik is bij de Belastingdienst een rekbaar begrip. Want u kunt al weken wachten tot u in ons weegt. Hoort u zo meer over. Eerst naar Oekraïne. Na de gewelddadige dood van drie betogers... heeft de president van Oekraïne, Yanukovych, besloten spoedoverleg te voeren. Met de drie belangrijkste oppositieleiders. De drie betogers kwamen om bij de onlusten. Eerder vandaag in het centrum van de hoofdstad Kiev. Correspondent Geert Groot-Koerkamp met het laatste nieuws. Geert, is dat gesprek al gevoerd, dat spoedoverleg? Nou, naar verluid is het nog steeds gaande, of het moet net afgelopen zijn... maar we, we hebben nog geen, uh, geen informatie over wat daar precies is besproken... En, en of het tot iets heeft geleid, want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Uh, dit gesprek was met, ja, met grote moeite tot stand gekomen... omdat Janukovic, de president, aanvankelijk uh, zelf helemaal niet wilde praten met de oppositie. Uh, daar had hij een paar uh, van zijn gezanten voor die dat uh, moesten opknappen... maar de situatie is nu zodanig uh, ja, geëscaleerd in Kiev... dat hij kennelijk uh, ook wel zag dat... Uh, dat uh, hij met die drie uh, leiders van de belangrijkste oppositiepartijen moest gaan praten. Hoe, hoe zou je die situatie nu typeren in dat centrum van Kiev, uh, Geert? Want wat zie jij allemaal langskomen? Nou ja, het is een pastelling natuurlijk. De hele dag uh, hebben we eigenlijk gezien dat, dat die oproeppolitie, de, de, de Oekraïnse ME, uh, of stilstond en werd bestookt door, uh, door die groepen railschoppers. Uh, af en toe uitvallen deed, dan weer 100 meter won en vervolgens weer werd teruggedreven. Dus dat leidde eigenlijk nergens toe. Um, maar uh, de, de, de vrees is wel bij de betogers uh, op dat plein van onafhankelijkheid, waar al uh, maandenlang betogingen aan de gang zijn, dat. dat uh, de politie zal proberen om dat plein op een goed moment schoon te vegen. Uh, en daarom heeft men uh, zoveel mogelijk mensen opgeroepen, echt gemobiliseerd om naar het plein te komen. Uh, later in de middag waren er iets van 30.000, op zijn minst misschien inmiddels meer, um, om maar te voorkomen dat, dat daar zo'n operatie zou beginnen. Er zijn ook allerlei geruchten uh, dat er uh, troepen onderweg zouden zijn, dat, dat ze zich vlak bij dat plein zouden hebben verschanst. En er zijn inmiddels ook op een andere plek in het centrum van Kiev Schermutselingen uh, ontstaan, vlak bij het gebouw waar de presidentiële administratie zetelt en waar eind vorig jaar ook al uh, clashes zijn geweest. Okay. Uh, Janukovic en de oppositie hebben natuurlijk de afgelopen maanden... wel vaker met elkaar gepraat, overleg gevoerd. Dat heeft de partijen nog niet dichter bij elkaar gebracht. Sterker nog, ze staan verder uit elkaar dan ooit, zo lijkt het. Gelooft er iemand nog in een vreedzame oplossing? Nou, het probleem, ik noem het woord padstelling. De, de, de oppositie eist van Janukovic dat hij A, die, die politietroepen zal terugtrekken... vervolgens die omstreden wet zal intrekken... die afgelopen week in snel tempo is aangenomen door het parlement... en getekend door Janukovic. Een wet die het veel moeilijker maakt om te demonstreren... die de, de autoriteiten veel meer mogelijkheden geven... om, om uh, protesten de kop in te drukken. Uh, en bovendien eist de oppositie het aftreden van de regering... en van Janukovic. Nou, daar zal die laatste niet mee akkoord gaan. Uh, dus het is een beetje onduidelijk wat er uh, kan worden bereikt. Ik denk dat het beste in deze situatie wat zou kunnen worden bereikt is inderdaad dat er een uh, soort staart het vuur er komt. Dat de politie zich terugtrekt van, uh, van dat plein. Uh, en dat voorlopig een eind komt aan die situatie waarbij uh, voortdurend dus ieder uur gewonden vallen. En uh, zoals je al zei vandaag zelfs een aantal doden. Ja, nou, Later spreek ik in deze uitzending met uh, Dirk Smits van Ooien. Die woont aan dat plein van onafhankelijkheid waar zoveel te doen is. Hoort u straks meer over. Dankjewel Geert. De verkeersinformatie, Kees Kwaks, zei al eerder, het is druk, zoals gewoonlijk bij Rotterdam, nog altijd natuurlijk. Precies, maar voor de rest stelt de avondspits er niet zo gek veel voor, want als je Rotterdam buiten beschouwing laat, staat er nauwelijks aan Dus bij Rotterdam de A20 naar Gouda, 4 kilometer bij het knopend te op de N15 vanaf Europort naar Rotterdam, daar staat bij Spijkenissen 4 kilometer. En straks de koning staat op de euro, tenminste zijn beeldenis. Zo dadelijk meer over. Eerst naar die belastingtelefoon. Problemen daar? Die is al wekenlang moeilijk of niet bereikbaar. Boze klanten laten onder meer via sociale media, zoals Twitter, weten... dat ze of ontzettend lang in de wacht staan... of dat de verbinding opeens wordt verbroken. Jeroen Schutheiser, kom er maar in. Ja, je bent er mooi klaar mee als je een vraag hebt voor de belastingtelefoon. Dag. Welkom. Bij de Belastingtelefoon. Over een nieuwe toeslag of een nieuwe belastingwet... zie dan maar eens een persoon in levende lijve aan de lijn te krijgen. Want ja, je moet eerst, heel irritant, langs u raadt het al... Een keuzemenu met vier mogelijkheden. Kies 1, 2, 3, 4 als u een andere vraag heeft En dan nog een menu. Belt u over uw voorschot zorgtoeslag 2014... De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor een zorgverzekering. En dan, een minuutje of drie, vier verder, komt de aap uit de mouw. Op dit moment is de wachtrij dusdanig lang dat wij u niet snel kunnen helpen. Nou, dan maar even een boterhammetje smeren. Een ogenblik geduld, alstublieft. Even het dagjournaal kijken. Een ogenblik geduld, alstublieft. Even een vriendin bellen. Een ogenblik geduld, alstublieft. Ondertussen dus nog geen persoon gesproken. Heel klantonvriendelijk. Mensen worden boos, verdrietig... Alsof wij niks anders te doen hebben. Ik had een hele simpele vraag uh, of het formulier voor de wijziging van de rekeningnummer... We of dat verwerkt was en of ik daar nog eventueel actie op zou moeten ondernemen. En toen? Geen commentaar, geen reactie, helemaal niks. Hoe vaak heeft u gebeld? Minstens tien keer, misschien wel vijftien keer. Het frustreert omdat dit ook de enige manier is waarop je uh, met de Belastingdienst contact kunt krijgen. Dat kost u een hoop tijd? Ja, daar hoort er niet bij van en ik denk ook dat dat niet past in een land als Nederland... dat je een overheidsdienst uh, niet kunt bereiken en uh, dat die daar ook uh, weinig tot geen actie op onderneemt. Dus dat vind ik een hele slechte zaak. Een ogenblik geduld alstublieft. We hadden vorig jaar alles betaald aan de belastingdienst wat we moesten betalen. We kregen begin dit jaar drietal brieven over de zorgtoeslag en uh, dat soort zaken. Met erbij de mededeling, jullie moeten nog geld betalen, dat heb ik... Uh, ...naar aanleiding daarvan de Belastingdienst gebeld. En de Belastingdienst die, uh, is niet bereikbaar. Hoe vaak heeft u gebeld? Nou, zeker tien keer. Als het niet vaker is. En dat alleen gisteren. En wachten? Lang wachten. Op dit moment is de wachtrij dusdanig lang dat wij u niet snel kunnen helpen. Want de laatste keer heeft u hoe lang in de wacht gestaan? Dertig minuten. En toen kreeg u een persoon aan de lijn? Ik heb mijn vraag gesteld en zij heeft nog wat gegevens genoteerd... Gelukkig kwam ze toen wel ook na een paar minuten terug met een antwoord. En dat bleek te zijn, de brieven die wij u verstuurd hebben... mag u als niet verzonnen beschouwen en alles is in orde. Kijk, dat is nou een zinnig contact, hè? Um, ik moet zeggen, ik heb er zelf een blauwe maandag gewerkt. Ja, ik vind persoonlijk dat uh, de Belastingdienst die hanteert... tenminste toen ik er was als beleid van... we houden mensen drie jaar in dienst en daarna worden ze hoe dan ook... Uh, want ze zitten allemaal op uitzendbasis eruit gezet... Zo kweek je uiteindelijk niet mensen die echt veel know-how hebben. Ik denk dat, dat de Belastingdienst en daarmee de overheid zichzelf uiteindelijk in de vingers snijdt... want dit kost veel meer, denk ik, dan mensen gewoon in vaste dienst nemen. Nou, misschien denkt u de Belastingdienst zal nu wel staan te trappelen om duidelijkheid te scheppen... maar nee, slechts een chumiere reactie kan eraf... Het is inderdaad wel drukker dan normaal... door allerlei wijzigingen in toeslagen en zo. En ja, we proberen er alles aan te doen. Meer mensen inzetten is niet snel mogelijk. Die moeten eerst worden opgeleid. Dus voorlopig zullen we het ermee moeten doen. Oh ja, van deze slogan zullen ze onderhand wel spijt hebben. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. Mm, ja. Dankjewel, je wel, Jeroen Schutteijzer. Het is dertien uh, minuten voor vijf. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij krijgen het bericht binnen dat minister opstelte een besluit heeft genomen over de advocaatkosten... van een oud-topambtenaar Joris Demmink. Het Hof besliste gisteren. U heeft het natuurlijk allemaal meegekregen... dat het OM hem moet vervolgen. Dus extra onderzoek. Moet er komen. Schakelen met Den Haag. Joost Vullings. Joost, ja, wat jammer. heeft de, oei, de minister besloten? Ja, nou de, de, hij, hij zegt van uh, nu er een strafrechtelijk onderzoek uh, gestart is, uh, ja, wil hij de, de kosten voor dat de strafrechtadvocaat die wil die niet vergoeden. En dat heeft hij ook uh, vandaag medegedeeld aan, aan de heer Demming zelf. En is dat dan ook wat de Kamer wil? Want er was een ruime meerderheid hè, die ja, inmiddels nee, daar wat aan wilde doen. Nee, die, die wilde dat inderdaad. Er lopen ook nog andere zaken. Het Algemeen Dagblad heeft een keer een artikel gepubliceerd... Uh, waarin volgens de heer Demming allemaal onwaarheden in staan. Daar is ook een zaak over begonnen. Die kosten worden nog wel vergoed. Maar de strafrechtkosten, die worden dus niet vergoed. Ja, de Kamer zal hier wel tevreden mee zijn. Omdat uiteindelijk, uh, ja, ze zeiden van... Uh, hij werd natuurlijk ook aangevallen door, door de beschuldigde ook omdat hij SG was en dat was een reden voor justitie om zijn advocaatkosten te vergoeden. Als maar secretaris generaal, ja, als, ja, als, inderdaad. En uh, ja, maar als hij dus tijdens het uitoefenen van zijn functie strafrechtelijke feiten heeft gedaan... zeggen de Kamerleden, ja, maar dat moeten we toch echt zien... als, als privédaden uh -huh. en niet in functie. Dus nu wordt de privépersoon uh, vervolgd door het uh, Openbaar Ministerie. En dan moet hij dus ook als privépersoon opdraaien voor de advocaatkosten. Ja, en als dat nou uiteindelijk tot een veroordeling uh, leidt... He, heeft de, de, de opstelte daar iets over gezegd? Moet Demming dan die kosten terugbetalen? Ja, want er zijn natuurlijk al, al, al, al jarenlang kosten gemaakt. Daarvan zegt hij van, ja, dan, dan ga ik dat wel terugvorderen. Maar dan vervolgens wordt hij verder niet concreet want hij zegt, ja, er loopt nog een onderzoek en er moet überhaupt nog een een uitspraak komen. Dus daar wil hij in abstracto nu geen uitspraken over doen. Hmm. Maar in principe ja. wil hij het wel doen. Ja. Maar dit is duidelijk onder druk van de Kamer tot stand gekomen, Joost, denk ik. Uh, nou, ik, ik weet niet of hij het misschien zelf van plan was, maar zeker het, het feit dat ook de snelheid van de antwoorden, Kamervragen, dat, dat wil nog wel eens lang duren en nu ligt het er al naar een dag. Is het, dat, dat heeft er zeker mee te maken dat er uh, ja, ophef is in de Tweede Kamer. en Natuurlijk ook ophef uh, waarschijnlijk in het land dat mensen denken ja, het is te gek dat als een ambtenaar verdacht wordt van een misdrijf dat de belastingbetaler opdraait... voor de advocatenkosten. Dat vinden veel, heel veel mensen natuurlijk vreemd. En minister Opzelt heeft gedacht: daar moet ik dan maar snel een einde aan maken. Oké, okay, Joost, dank je wel. Meer over het staken van die vergoeding. Van Demming. Leest u op onze website. Moet u even naar nos.nl. Daar staat ook meer over het volgende. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag bij de Koninklijke Munt in Utrecht. de eerste euro's geslagen met zijn eigen beeldenis erop. De nieuwe munten gaan de komende jaren de euro's met de afbeelding van zijn moeder, Beatrix, vervangen. Het was alleen een officiële handeling, want de afgelopen dagen en weken is bij de munt al hard gewerkt. om de nieuwe euromunten op tijd klaar te hebben. We gaan eerst nog een, een matrijs aanmaken. Dat is een inwaarts. Die Rojef halen we uit een stalen prop. Daar branden wij met de laser branden wij daar de gravuren in. Zoals die straks op de munt moet gaan komen. Voordat de nieuwe euro's geslagen kunnen worden... Dan gaat er uh, nog een heel traject aan vooraf. Met het ambachtelijke handwerk onder de microscoop wordt dat uh, relief, wat wij uh, gebrand hebben met de laser... wordt helemaal mooi glad en strak gemaakt. Het ontwerp is duidelijk. Dat, dat is van een, uh, Erwin Olaf. Het ontwerpvoorstel van Erwin Olaf uh, ja, heeft het model en de, de totale indeling. En op dat moment uh, uh, dat hij gekozen is uit de groep kunstenaars... Ja, dan, dan begint voor ons eigenlijk het proces dat wij van het ontwerp een model gaan maken om daar een munt van te kunnen krijgen. En die vertaalslag is altijd heel erg uh, leuk en, uh, en goed te doen. En zeker in het geval van Erwin Olaf, die was heel erg enthousiast en uh, begenadigd kunstenaar. En dat is natuurlijk allemaal leuk en interessant, maar waar het echt om gaat is dit. Het is nog net niet het pakhuis van Dagobert Duk, maar hoeveel geld gaat hier om door die persen? We hebben hier acht uh, snellopers staan zoals wij dat noemen en die produceren zo'n 750 munten per minuut. Dus reken maar uit. Op jaarbasis kunnen wij hier zo'n 2 miljard munten maken. Wanneer komen ze in omloop? Vanaf morgen zijn de munten uh, in de kastala van de supermarkten. Ze worden via de geldverwerkers gedistribueerd over het land. En iedereen kan ze dus vanaf morgen in zijn portemonnee aantreffen. En zien we dan koningin Beatrix helemaal niet meer? Jazeker, ja, zeker wel. Munten gaan gemiddeld zo'n 15 jaar mee. Dus dat betekent dat we de komende 15 jaar nog steeds munten met de afbeelding van koningin Beatrix zullen aantreffen. Wat me ook opviel is dat eh, vrijwel alle munten geslagen worden, behalve de 1 en 2 cent. Tenminste, die worden wel geslagen, maar komen niet in omloop. Nee, de 1 en 2 cent worden in Nederland niet meer gebruikt omdat wij afronden bij betalingen. Er wordt nog wel een, een, een lage oplage geslagen voor het introductiesetje wat via postkantoren beschikbaar is vanaf, vanaf morgen. En voor verzamelaars. En wat vinden ze bij de munt mooier? Die oude munt of die nieuwe? Uh, persoonlijk vind ik de nieuwe munt uh, meer passen bij deze tijd. Maar voordat morgen de munten, de winkels ingaan en in uw portemonnee komen... moeten ze natuurlijk eerst officieel geslagen worden door de koning zelf. Ben er voor? Ja. Is het zo, het, het staat er allemaal ja. op. Het is gebeurd. Maar ik heb ze allemaal gekeurd. Ik ga ze aan de staatssecretaris geven. Als de dit is, is echt de eerste slag. Ja, dank u u de kant van 2 euro zien of de andere kant? Moet ik hem ook nog bijten? Ja. Moet je een eerste de... betalen? Dat gaan we maar niet doen. Pas maar op voor je tanden, je vullingen. Koning Willem-Alexander vanmiddag bij de munt in Utrecht... waar hij zijn eerste euromunt sloeg... Worden de bijdrage van Menno Geenmeijer. Uh, morgen zijn ze dus in de winkel. Daar zijn ze ook speciaal herinneringssetjes te koop. Als u echt alles wil met alle acht de munten. Dus ook de één en de twee cent. Het NOS Radio 1 Journaal Mediaoverzicht. Ja, Femke. Wat heb jij allemaal gevonden? Nou, de terreurdreiging die het Hongaars Olympisch Comité heeft ontvangen... in de aanloop naar de Spelen in Sochi, is niet echt. Dat zegt de uh, Hongaarse Jigmond Nagy van het Hongaarse Comité. Op Zie.nl zegt hij... Dit is eigenlijk based on the information we received from, from the IOC... and from the uh, Sochi Organizing Committee... that the same exact letter uh, has been sent to uh, some other NOCs. I'm not sure which ones. Probably the, the bigger ones... The same threat actually okay, was announced to them. And after the analysis, they declared that this was not a real threat. Oké, nou je hoort het Volgens informatie van het IOC en uit Sochi hebben andere comité's precies dezelfde brief gehad. En uit de analyse blijkt dat dit geen reële bedreiging is, al dus deze meneer Nagi. Werknemers van de failliete aluminiumsmelter Aldel zijn vandaag naar Den Haag gegaan... om een petitie aan minister Kamp te overhandigen. En daarin eisen ze dat hij Aldel overeind houdt. En ze hielden de moed er goed in voor de camera van RTV Noord. Jawel, ik geloof dat het goed gaat komen. We hebben al zoveel gehad. Uh, hij kan hier niet onderhoud. Dat is onmogelijk. Nou, dat is wel mogelijk. Alle reddingsplannen van Groninger ondernemers en de provincie ten spijt... ziet Kamp, minister... Op dit moment geen aanknopingspunten voor een doorstart van Aldel. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Kamer. Het wijl-orkest kleintje. Pils, die krabbelt een beetje terug. Kan want, zich gisteren nog in de uitzending? Ja, precies. Zij zouden in de eerste instantie gingen ze volledig op in die oproep van uh, Paul de Leeuw. vonden we fantastisch. Ze hebben ook een e-mailadres in deze uitzending gegeven. Weet je nog precies. veel? Precies. Ja. En uh, nou ja, goed, om, om dus allemaal liedjes in te, in te leveren die uh, nou, homo-vriendelijk zijn. Want uh, Paul de Leeuw die zei dat hè, in de wereld rijdt door, in Sochi moeten liedjes gespeeld worden die geassocieerd worden met homoseksualiteit. Om daar een statement te maken. Bijvoorbeeld met nummers als deze. Ja, ja, ik ben zo homoseksueel. Uh, ja, helaas, na een paar dagen in de spotlight slaat de twijfel toe bij Kleintje Pils. Dat meldt in ieder geval Omroep West. Ja, want bandleider Ruud Bakker die zegt iedereen in Nederland heeft makkelijk roepen. Maar wij moeten wel naar Sochi en wij willen daar op een plezierige manier naartoe. Kortom, ze zijn misschien toch een beetje bang. Ja, maar hij zei gisteren wel, kan ik me nog herinneren trouwens in het gesprek... dat hij zich nog zou laten adviseren. Dus misschien heeft hij inmiddels met iemand gesproken... die hem verteld heeft dat het niet zo verstandig is om dit te doen. Goed, Zuid-Afrika, daar is een grote en kostbare blauwe diamant gevonden. Volgens het bedrijf is de nu gevonden steen... een van de meest bijzondere stenen die ooit gevonden is... met een waarde van bijna 15 miljoen euro... Hallo, maar volgens de BBC lang niet zo waardevol als de Roze Diamant die afgelopen september werd verkocht bij veilinghuis Sotheby's. There are blue diamonds, yellow diamonds, even green diamonds, but pink ones are especially rare and most of them are less than 5 carats. This one is almost 60 carats. Kortom, je kunt beter een roze diamant dan zo'n blauwe hebben. Want de roze diamant waar de BBC naar verwijst, die is dus 60 karaat. Dat is twee keer zoveel als die pas gevonden blauwe. En hij bracht ook maar liefst drie keer zoveel op. 44 miljoen euro. Maar er staat tegenover, hij was al wel geslepen. Ja, meenemen naar Sochi, zou ik zeggen. Dankjewel, Femke. Molthuis, hoorde u met het mediaoverzicht. En zo dadelijk praten we u verderbij over de Syrië-conferentie in Montreux. Ik praat met VAT-verslaggever Inge Franke. Zij is daar en kan bepalen voor ons en duiden hoe de sfeer is. En verder interessant nieuws over het college voor examens. U heeft daarover kunnen horen op radio. En gaat een schadevergoeding eisen van degene die schuldig worden bevonden... aan diefstal van de eindexamens op Galdoen. Is dat niet een beetje vroeg?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 So Combineer de slimste HR-ketel heel easy... met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl easy. Als je vindt dat we elkaar wel op gedachten kunnen brengen... maar nooit tot gedachten mogen dwingen... als je vindt dat politiek, nog religie... ons van onze vrijheid mag beroven... en als je vindt dat die vrijheid steeds opnieuw verdedigd moet worden...